Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Spaanse homoseksuele man verzon dat hij zwaar mishandeld is. De man van 20 zei dat hij dit weekend door acht mannen werd aangevallen met een mes. Klopt dus niks van, zegt correspondent Rob Soutberg. Er was dan weliswaar een relatie met een andere man en daarbij zou ook een mes zijn geweest. Maar dat was allemaal met wederzijdse instemming. En om dat allemaal te verbergen tegenover zijn huidige vriend... heeft de jongen van 20 dat enorme verhaal verteld... De mishandeling maakte in Spanje veel los. Op meerdere plekken zouden vanavond mensen de straat op gaan om te demonstreren dat het verhaal niet klopt. Maakt dan ook veel los. Ja, Spaanse media ontplofte zo'n beetje toen deze bekentenis vanmiddag naar buiten kwam. Overigens is wel de kans groot dat de jongen nu zelf wordt vervolgd. Ja, dan wordt geven natuurlijk van een valse verklaring minister premier Rutte zegt dat het inderdaad niet handig is als Kamerleden ook in het kabinet zitten. Gebeurde afgelopen weken drie keer met Kamerleden die tegelijkertijd ook staatssecretaris waren. Rutte zegt dat het niet nog eens zal voorkomen. Afgaande vrouwen mogen binnenkort waarschijnlijk niet meer sporten. De taliban willen dit gaan verbieden omdat ze sporten voor vrouwen niet noodzakelijk vinden, zeggen ze tegen Australische media. Ook zouden vrouwen bij bepaalde sporten, zoals cricket, hun gezicht en lichaam niet kunnen bedekken. En dat is tegen de regels van de islam. En als je van sneakers houdt, dan moet je in Almelo zijn. Want in het stedelijk museum staan er 150. Hele bijzondere sneakers natuurlijk. Er zijn ook elf paar te zien uit de collectie van Tim Beumers, een van de grootste liefhebbers van ons land. Elke schoen heeft een verhaal ergens. En ja, als je, dat is hetzelfde als naar, naar, als je naar schilderijen gaat kijken. Dan, ja, als, je, als je naar binnen kan lopen en denk je, oh, om schilderijen. Maar als je goed kijkt, dan zit er overal een verhaal achter. Sneaky Shoes heet de tentoonstelling. Die is nog tot half januari in het Stedelijk Museum in Almelo. Het weer koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. Morgen is er eerst ook zon, maar later neemt de bewolking en de kans op een bui toe. Het kan nog wel 27 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vries van de ANWB. In onze regio nog files op de N201 vanuit Uithoorn naar Hilversum. Bij Hilversum 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt er een ongeluk. En richting Zandvoort op de N201. Voor de aansluiting bij Zandvoort 3 kilometer file met ook daar een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort? is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Welkom terug bij de tweede uur van ons interview met Harry Hartnolt. Kon ik ervan rondkomen? Ja en nee. <laughs> dat ging heel erg op en neer. En eigenlijk toch steeds. <laughs> ja en nee, in het begin natuurlijk absoluut niet. En dan was ook nog eens zo, van, dat is natuurlijk ook allemaal veranderd. Van in de begintijd van de houseband, als wij dan speelden... Ja, we waren eigenlijk met z'n drie: Jacob Klaas, Peter Smit en ik... Wij, wij stonden onder contract, wij waren de vaste kern. En wij hadden dus de platendeal en zo. En wij, al onze, alles wat wij verdienden, ging naar het P.A. de geluidsinstallatie. Want die moest je zelf hebben. Hè? Dat kwam uit met, met, met boksen en monitors en een mixer. Dat kostte allemaal geld en je moest een busje hebben. Dus we verdienden niks. Maar inderdaad, ja. wij, wij kregen een bijstandsuitkering. Ja.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 met uh, echt met, uh, van 250 bekende Nederlandse muzikanten uh, zelf allemaal beentjes had gemaakt die een set speelden en, en dan moet je, je voorstellen van Herman Brood en dan met de Dolly Dots als koortje en Hans Dulver en Candy Dulver als blazers en dan de drummer van de Hering. en zo van allemaal, allemaal beentjes in elkaar gezet uh, ik, ik was betrokken bij de oprichting van de BV Pop de vakbond van, ik heb zelfs nog een blauwe maandag in de raad voor de kunst gezeten, ja, ja, als eerste ja. Nederlandse popmuzikant. Ik deed wel, ik heb ook voor de televisie nog als muzikaal adviseur van popprogramma's gewerkt. Ik heb voor de Varentelevisie televisie twee jaar uh, uh, ja luizenbaantje eerlijk gezegd. Ja. Toen kwam ik als uh, uh, muzikaal adviseur van een popprogramma, Wonderland. Ja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 en het was drie dagen werk, weet je, bij wijze van spreken. Waarom nou, ben je dat niet doen? Ja, nou, ja, omdat ik graag eh, genoeg in die tijd toch heel principieel was. Ja. <laughs> en ik vond dan op een gegeven moment het programma niet helemaal meer in overeenstemming met mijn kwaliteitsnormen. En dan stopte ik ermee. Ja. Want geld was niet het belangrijkste. En en dat, je ja, ja, ja, je, en was, dan toch, dan je dan was bezig met je muziek en niet spelen, met dan en dan je idealen en ja, niet ja. met het geld. Hoe zit die Nederlandse Sino in elkaar? Helpen die elkaar een beetje? Of, of is het veel aan te neiden? Of, uh, nu? Ja? Ja? Denk ik, ja, nou ja, voor zover ik daar dan nog in zit, nee, ja...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 en en dat waren, ja, dat was, en, en, daar waren de rockers, uh, we ja, waren ook een rol ja. en daar zat dan een zekere solidariteit in, ja. Oh, ja, ja. En, uh, en, en we leefden allemaal dezelfde droom, zeg maar, <laughs> weer, ja, ja. of dat een verstandige droom was, is <laughs> weer een tweede. Maar het was wel, het was wel, uh, het was wel een lachen. Ja.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 want je overal gesubsidieerde jeugdcentra en er oh, was altijd weer een donker, in, nee, nee, donker ja, hol ja, waar je ja, man, ja. in een t-shirt zonder, zonder <laughs> ja. mouwen met een flesje bier. Ja, in een zat, had je makkelijk een uitkering. Dan kreeg je een uitkering, absoluut ja, ja man. Als je er niet van rond kon komen, dan ging je naar de sociale dienst, kreeg je een bijstandsuitkering. Ja. Ik okay. zeg wel, we hebben in die tijd wel geluk gehad. Het ja. was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 Buitenlands gejampt. Uh, uh. Nou, gejampt. Uh, Billy Preston heb ja? ik uh, meegemaakt. Uh, Tony Joe White. Oh ja. <laughs> ja. <laughs> ook via de VPO Radio. Hij maakte dan ook muziek bij het programma Maandagmiddag. Piet Ponskaart heette dat. Met, uh, met Jan Lemverink en, uh, oh, ja? en ja. dat soort mensen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 Onbekende talent, want dat was een beetje de aanleiding voor ons om dit programma op te zetten. De, een van de eerste aanleiding was eigenlijk dat ik via jouw lijst op uh, Spotify mm. Blue Lou terechtkwam. Oftewel Blue Schriever. Die heb ik ooit zien spelen in het voorprogramma van uh, Dr. John in Parijs. Mm. En dan de hand een, een jam sessie met hem van anderhalf uur. Nou, dat heeft verpletterend natuurlijk opgemaakt. gemaakt. Nooit hmm. meer iets van die man gehoord. Hmm. Nou, zoek ik het na, plek toch nog tientallen jaren hier in Nijmegen. Ja. Hij uh, geldt een en beetje als de te... godfather van de gitaar ja. in Nijmegen. Ja, in Nijmegen, ja? Ja. ja. En hij heeft zich lang geleden teruggetrokken uit het live gebeuren. Maar het is een hele goede gitarist. Ja. Nu we horen Lulu en de headhunters met het nummer Cork up the bottom uit 1997.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 Child. Pretty soon you're gonna stall Be lying for that back door Before they make us crawl You gotta stop and cork up that bottle and Dump it down the drain You gotta stop and cork up that bottle Save it for a rainy day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 Cap that bottle down the drain. Uh, En zo heb je landelijk mensen als Artur plantijn. Ja. Dat vind ja, ik wel een zeggen. hele goede musie, ja. maar dat. Ja, ja, nee, dat is raar. Musician ik musicians.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 Toen Die, die, die, die kende Clemens en Clemens wilde een nieuwe band formeren. En die zei: Ik weet de gitarist niet. Ik hoop alleen dat je, dat, dat je hem kan hanteren. Ja. Want in die tijd was ik nog, was ik nog wel een beetje uh, opstandig. Ja. Laten we het daar maar op houden. Ja, is... En hier is Clemens van de film: Met Heart of Gold uit 2002.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 She got a heart of gold She got a heart of gold Babe, She got a heart of gold Tonight, no worries at all Baba, we're gonna have a ball We're dancing the jam and swinging along Get about time and feel Kiss us when you hold me down Baby, I love you all war tonight She's got a heart of gold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 Tonight is young. We're gonna dance and have some fun. She got a heart of gold. She got a heart of gold. She got a heart of gold. vertelde over je observaties of het actief meebeleefd hebben van de seks, drugs en rock'n'roll. Heel veel. Ja? <laughs> ja. Maar uh, ik ga daar niet al te veel op in, nee, ik denk nee. dat het niet... Nee, maar uh, ik heb mijn portie wel gehad. Ja. <laughs> ik heb uh, ooit in mijn leven, ja, ben, je bent in die tijdgeest opgegroeid. Hè? Ja, ja. En, uh,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 Ja, toch wel, ja, gewoon ja, gewoon ja, ja letterlijk een, bouwen, ja, een aantal, maar ook wel mensen die er toch niet uit zijn gekomen en die dan op een gegeven moment voorbij het point of no return zijn, ja. weet je wel, die echt naar de klo te gaan, zeg maar. En uh, ik denk dat ik altijd net, net nog een mannetje op mijn schouder had zitten die iets had van, hé, hart toch, en nu is het genoeg geweest, weet je wel, ja.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 Ook al ben je helemaal uh, uitgemiddeld en doodboel en al die dingen. Maar de tragiek, ik heb dat ook wel met Jan meegemaakt, heel erg. Want ja? Ja, dat was eigenlijk, als je kijkt naar de mogelijkheden die jij had, het talent ook, ja. en, en maar ook commercieel gezien. Zo van waar hij allemaal kon spelen ja. en, de, en de contacten en... en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 Ja, leeft hij nog? En, uh, ja, speelt hij, woont, hij, nog? hij woont in Barcelona. Oh. En uh, ja, ik heb geen contact meer met hem. Nee, Het is, is, is niet helemaal leuk geëindigd. Niet ja. met ruzie of zo, maar ik vond de droom wel uh, voorbij. Ja. Snap je? Ik ja. wil verder ook niet te veel in nee, de nee, thuis. Nee, nee, nee. Maar uh, je ziet mensen wel die hun eigenlijk het talent toch op een gegeven moment vergooid hebben. Yes. In, in een cruciale fase. Die, die had veel meer kunnen bereiken... als hij, als hij het goed had aangebracht. En uh, ja... Dat gebeurt, hè. Ik bedoel, dat zie je ook. Hoeveel van onze helden uit de popmuziek... zijn niet uh, op hun 27e reeds overleden. Ja, ja, ja, ja. Van ja, Sommigen die gaan net over het randje... en dan hoef je maar één keer te doen. En dan is het te laat, hè. Ja. En... Uh,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 Ja. Hij gold dan een tijdje lang als de uh, king of rock and roll. En, uh, en, uh, en, uh, en niets te kwaad, ten kwade van hem of zo, maar ik vind toch dat hij op een ontluisterende manier is, hoor, is uh, gestorven. Dat is nou niet bepaald dat is een succesverhaal, weet je wel. Dus ja. je moet ook ontzettend uitkijken dat je, dat, de, ook al lijkt dat rock and roll, dat je het niet idealiseert. Want het is niet allemaal even goed en, of te gek. Hè? Dat is natuurlijk ook gewoon. Uh, Pure Linde. Ja. Ja. In dit volgende nummer dacht Herman Brood er nog veel positiever over. We horen nu Rock'n'Roll Junkie van Herman Brood en de 12 Romans uit 1988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 daar is die hele machine werk, hè Die komen aan het vliegtuig... stappen in de limousine... ...naar het Amstel Hotel... Ja. ...en die hoeven eigenlijk alleen... ...een plek er nog op te pakken. Ja, ja, ja. Wij sjouwen alles ja. nog zelf. We ja, ja, ja. moeten ook weer zelf rijden... ...en een busje terug. Ja. Dus het is iets zwaarder. En dat voel je wel. Dat merk je wel. Je, ja. je merkt dat je lijf gewoon ouder wordt. Hè? Zo. Ja. Maar dus heb je dat ooit meegemaakt? Dat managers, producers... ...je echt op sleeptouw genomen nou ja, ik heb wel een tijd gehad dat ik zelf niks hoefde te doen ja, ja. ja, dat we met de complete crew uh, oh. en uh, dat dan stond, dan kwam je gewoon aan en dan staat je gitaar gestemd op het podium He. en dan hoef je hem alleen om op te pakken even de soundcheck uh, en dan naar de catering oh, ja. Ja, ja, ja, nee, die tijd heb ik al meegemaakt ja. maar ja, weet je en, en, en producers, die, die, die inspirerend werken ja ja, wel dat waren de factoren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 ...hier en daar managers gehad, maar... ...wij lieten ons niet al te veel aanleunen. En uiteindelijk was het dan toch meer een, een boekingsbureau. Iemand die al... Dat doe ik nu ook allemaal zelf, hè? Ja. Zo van alle afspraken, alle logistiek, het geluid. Ik, en dat doe ik voor... Ik speel nog in driebeentjes. Dat doe ik voor iedereen. Want, Want ik ben inderdaad... Ik worden. ben een goede regelneef. Ik heb veel ervaring en...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 Keep I'm in. A live opname in 2014. Are you ready to rock? Are you ready to roll? I want to.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 zeg maar met de sfeer van het concertgebouw, oh, weet je wel? Ja, ja. En daar waren er allemaal tafeltjes ja. met schemerlampjes en dan van zo'n emmer met een fles dure witte wijn erin, <laughs> weet je wel? Ziek ja, ja. publiek, ja. kerstmis, uit. nou en wij doen daar onze show met alles erop en eraan. En een van de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 Nee. He, je ligt al voor lul, je krabbelt op en daarnaast zijn je nog een keer voor lul. En de enige optie die je nog hebt is met je staart tussen je benen komen. Oh. En dat is wel een van de, van de meest dramatische momenten die ik mij kan herinneren. Uiteindelijk is het goed gekomen en heeft Rick die gitaar gekocht. Ah Rick, ja. ja. En bovendien... Is, is het hem voorkeur, ook weer gebeurd? Ja. En heeft ooit een die zo geniaal geregenererd? Ja, ja, ja Je bent je op de goede plek, goed. Dan ga je dan zelf ja, afleggen. Ja ja, <laughs> ja, ja, ja, Gitaar met geschiedenis. Ja, absoluut. Nou, Harry. Nou, mooie jarenloden zo, toch? Hartstikke, hartstikke leuk, ja. fijn dat jij. Uh, nou, ik okay. zo'n prachtig inzicht heb, uh, kunnen <laughs> geven ja, op waar we op zoek zijn naar de wortels van de Nederrok. Ja toch, Weet je wel, heb, ja, zonder al te veel scènes gegeven, uh, mensen gegeven, uitglijders te maken. Met, <laughs> uh, al te veel mensen in verlegenheid te <laughs> <Ja, om>, uh, <laughs>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 Ja, ja, je moet, snap je? Ja, ja, ja. Cynisme is, is, is iets, dan, dan ja, moet je je tegen verzetten. Relativering, dan ja, van, van, is het mooi, maar cynisme. De, de, de, de, de het hoeft niet altijd heel, heel veel op te, op. Op te ja. leveren. Hè? Van als het gebeurt vanuit enthousiasme, is het oké okay, toch? Ja, en ja. misschien dat er één iemand iets heeft van: oh, leuk om te horen. Ja. Ja, je kunt het ook ja, allemaal dat niet doen. Snap je? Dat geldt voor jullie ook. Je moet wel grap, want het ook weer helemaal veel. Frank Cruijffeld is met zijn broer uit zijn eigen band gezet. Huh. Maar die heeft toch over al die mensen geschreven. Ja. Hij zei, ja, zonder cynisme, want het heeft zo'n zin. Ja, ja. ja cynisme is, is, zeg ik altijd, is de, is de, de dood voor de, de, een creatief persoon, weet ja. je wel. Op het moment dat je ja. niet meer gelooft in dingen, dat je, dat je de, de, de, de, het verhardt ja. van binnen. Ja, nou, en dat is, is niet goed, hè? Behalve dat je dat niet in je hebt, lijken.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 Ja, dat ben ik ook. Ja, ja vind ik nog steeds. Ja, ja, ja ik heb helemaal geen hoge pet op van mezelf als gitarist. En als je gewoon goed luistert om je heen, is dat ook wel terecht, weet je wel. Want dat is, ja, joh, je ik kan, kan je hier in Nederland alleen al. Uh, 20, 30 mensen uh, noemen die, die wel zoveel beter zijn. Ja. Het enige wat, waar, maar, uh, dat, kijk, dat zijn ja. gitaristen. Dat zijn mensen die zijn soms nerds, zeg maar weer. Maar ja. of technisch heel goed. Of, ja, dat dat was een groot we. mysterie. Zoveel goede gitaristen. Ja. Kijk, maar bij die, ook bij de gypsy-gitaristen. Ja, de, de boel, snap je? Mozes en, en, en er zijn zelfs mensen waar je nooit van hoort. Ja. Ja. Misschien is wel zo de grootste de inspiratiebron voor mij. In de tijd dat ik echt, echt zelf uh, jong en, en heel veel leer met Peter Smit samen, was een Indonesische man in, uh, in Amsterdam. Die heette Frank Sutherland. Ja. En, oh, zo'n Indonesische man. Ja, daar heb je nog wel eens van gehoord. Ja, uh, ja. Misschien. En dat was dus ook zo iemand, uh, niemand kent hem. Hij speelde nooit voor publiek. Maar die binnen muzikanten kregen, want ja, Frank was gewoon... De King, Franco, alles. Wist <laughs> ja. alles. Ja, ja. En, en iemand die zijn hele leven in de bijstand heeft gezet. Ja. Weet je wel, een sociale misfit. Ja. Twee tanden in zijn bek, maar wel te gek ja. En dat ja, ja zo van. <laughs> het zijn niet altijd de, de, de bekendste die het beste zijn. Hè. Ja. Maar ik heb mezelf nooit, ik ben ook nooit, ik, ik, ik ken er zoveel. Ja, maar Harry. En je moet jezelf niet helemaal... Nee, nee, nee, maar... Moet ik moet de koren brood... maar laten schijnen. Want ik... weet je, wanneer ik zag... Ja, ik vond het toch al wel fantastisch, maar toen ik dacht... Nou, dat is echt een hele goede muzikant. Toen jullie een keertje op de parade op met Van der Svandefendi... dat de mm -hmm. saxonist met zijn vriendin uh, moest spelen. Ja, ja. Die dus kon opdagen. Ja. En toen heb jij met jouw gitaar... die partijen allemaal voor je ringen. Ja, nou, ja, ja. Fantastisch. Ja, ja. ja. oké, okay, ja. Ja, het enige wat ik heb is, denk ik... ik, ik...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 Dat is als het dan eindelijk alles is bij elkaar omdat het heel eventjes werkt, ja, weet is, je? Ja. Ja, zo, zo moet het je. Zo had ik het ja. in mijn hoofd. En dat, zo en dat van een eindje boven pori, nou. Ja. En, <laughs> ik zeg beetje... Ja, nee, dat even gewoon de sfeer, de akoestiek, het geluid, ja. de balans, uh, alles werkt en. En dan krijg je dan, hè, dan, dan, het zijn, dan zijn dat niet meer de noten, dan, die noten spelen zichzelf, ja, snap je wel? Ja. Maar eigenlijk is het hele leven van een muzikant, is het streven naar die momenten. Ja. En die zijn heel, het, ja. Want wij verkopen gebakken lucht. En de meeste tijd van die, eh, stinkt hij naar vis. Ja.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 Als je drie maanden onderweg bent en je leeft altijd in hotels. Dat is, dat is, eigenlijk is het de hele dag gevuld met bullshit. Dat is gewoon morgen in een in busje kruipen. Het is 500 kilometer rijden. Ja, weet je wel, ja. moe zijn. Ja. <laughs> en dat vind je wel. Nee, nee, nee, maar, maar zo van... Maar de, het punt is, je hoeft geen boodschappen te doen.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 ja, ja, ja. Door maar ja, het is een godswonder ja, ja. dat we nog leven, dat ja. je wel. <lacht> ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Heel hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Yeah. Fantastisch. heel graag gedaan. En dit was alweer de tweede aflevering van De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederlandse rockmuziek. We sluiten deze aflevering af met het nummer van Django Edwards. Met een harde op gitaar. We hebben Def, Hobby Mobby. Live gespeeld in Kan.